Kies is van Kesteren met het NOS-journaal. Na Polen en Finland roepen nu ook de Baltische Staten op... tot het leveren van leopard-tanks aan Oekraïne. De Litouwse minister van Defensie noemde de manier... om de Russische agressie te stoppen en de vrede in Europa te herstellen. Gisteren kwamen op de vliegbasis Ramstein 50 landen bijeen... om te praten over het opschalen van wapenleveranties aan Oekraïne. Onder meer Duitsland hield de boot af voor de levering van de leopard-tanks. Als fabrikant moeten de Duitsers toestemming geven voor de levering.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 Het weer, bewolking, maar ook zon, vooral in het westen. Het is ongeveer 2 graden. Morgen vooral in Zuid-Limburg nog wat sneeuw. En aan de kust wat zon. En het wordt dan ook weer 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A208 Sassenheim richting Velzen Tussen Velsenbroek en Naarmuiden staat 2 kilometer file. En tot zover zo de verkeersinformatie.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 Feel the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do the gonger beat Het is al het begin van Zandvoort uh, op zaterdag. Heel de Kloriënst ervan in de Miami Sound Machine en de Konga. Ja, het is uh, net uh, boven nul. Hè? Vanmorgen heeft het nog een uh, beetje, beetje geproren...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 Buitenheck, hi, Benno, ja, ja, ja. Hallo, en, goedemiddag. Uh, Richard, jij bent onze eerste gast van vandaag, uh, ook de enige. <lacht> nou, Dat we hebben het wel druk, hè? Trouwens, we hebben het gigantisch druk, maar uh, we gaan uh, eerst met Richard Buitenhek uh, straks praten over uh, mindful wandelen, en daarna heb ik een, uh, ja, min of meer een, uh, een bericht uh, opgepikt van. Uh,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 Tells vertelt hem, Dat was hem een grote hit van alweer een paar jaar geleden. Clean Bennet en Jean-Paul je. En Rockabye. Vanmiddag te gast, we doen het trouwens één keer in de maand. Hebben we Richard Buitenhek, Benno? Ja, inderdaad. En met Richard gaan we dan praten. In ieder geval natuurlijk over Mindful Wandelen. En, nou, Richard, als ik het op je, in je eigen agenda lees. Het is wel grappig dat ik in jouw agenda kan kijken. En uh, dat is 4 februari, Koningshof.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 Nou, ik heb even gekeken naar het weer in mijn glazen bol en wat de verwachtingen zijn voor 4 februari. Oh, dat weet je al. Ja, dat, ja. <laughs> ja echt waar? Ja. Wat gaat het worden, Benno? Nou ja, het is uh, bij, op, de, de, heet het, de website van ZFM, die, daar staat het allemaal keurig. Nou, de verwachtingen, laat ik dat voorop stellen, is wisselvallig weer. Uh, 50% kans op zon.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 Nou, dat lijkt me een mooi momentje om even een stukje muziek uh, in te starten. Want uh, daar val ik natuurlijk een beetje stil van. Droge te dansen. Ja. ja, en hij werkt, hè. Dat, dat ja. blijft maar weer. Ja, ja. Zometeen meteen meer uh, met Richard buiten. Vanmiddag weer te gast bij ons tussen twee en half drie.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 En als je nog meer ontwikkelt, dan is bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk. Maar het belangrijkste voor jeugd, dus voor de pubers, dat is het sociale stuk. Ja. Dus elkaar erkennen, gezien worden. Dat is het belangrijker dan erkenning of verdienen of wat dan ook. Dus ja, daarom is het, nou, ik wil niet zeggen van levenslang, levensbelang, maar het is ja. zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Daar moet alles voor wijken. Ja, met het gevolg dat het natuurlijk helemaal doorslaat. Ja.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 Hoe zie jij de toekomst daarin? Wordt dat, gaat het dat nog veel erger worden? Of krijgen we een kanteling? Nou, Zal ja. het, het, het, het gezond verstand overwinnen uiteindelijk? Ik weet het niet. Uh, ik denk dat er twee dingen meespelen. De, uh, de eerste wat ik het belangrijkste is. Is dat wij als overheden. Als samenlevingen. Uh, de, de, de, de, de, de, de negatieve kanten uit de sociale media proberen te gaan, ha te gaan halen. Maar je weet dat ze natuurlijk ze, ze zijn heel erg machtig zijn.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 Even meer omleren gaan. Dus misschien ja. dat er wel sneller dan we hopen en denken... Uh, dat er een soort normalisatie komt. Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiten, Richard. Ik wens je een hele fijne wandeling op 4 februari. Dat en dat wel. horen we dan in februari wel hoe het geweest is. en ja, <laughs> dan, uh, dan spreken we elkaar weer. Ja, waar dan, kunnen mensen informatie vinden? Het oh, ja, ja, makkelijkste ja. Ja, ja. Uh, is naar de site uh, www.mindful-wandelen.nl. Daar kun je je opgeven voor de wandeling...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 Uh, hij schrijft zelfs muziek. Hij is medeoprichter van het Amp, Amp Zink. Uh, ik weet niet of het goed uitspreekgenootschap Genootschap Literair Halem en nieuwe grachtproducties. Nou, kijk eens aan. Goed, Jaap Koper die was er in ieder geval bij. En laten we luisteren wat, uh, wat Jaap hem allemaal gaat vragen. Erik Kolen staat uh, klaar in het Zandbers Museum. Uh, de dag van de opening van de expositie. Als we daarna kijken, hoe bleef je?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 nou, alle dingen die erin staan. Het is het mooiste station van Nederland. Vind ik echt. Nog mooier dan het Haarlemstation, Maar dat moet ik voorbehouden eigenlijk. Dat is wel heel gevaarlijk ja, wat je ja, zegt. Maar aan de andere kant. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het werk wat je, wat je maakt. Ja, daar zit wat, wat, uh, wat ze dan zeggen. Klare lijnen. Ja, wat is dat eigenlijk? De klare lijn is de tekenstijl die eigenlijk beroemd is geworden door Hergé. De meeste mensen kennen die wel. Van, van bijvoorbeeld Kuifje. Kuifje. Kuifje zijn tekenen. En de, de klare lijnstijl wordt gekenmerkt door een minimale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 Wij zeggen proost en tot zometeen. En als laatste voor drie uur is hier Hilversum 3. Vroeg werd gezong.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 Paul, Yazov, Jeruzalem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 Stijg klonken van Paul Yazof Jeruzalem.